Het is koud in het grote bos, want er hangt een dikke mist. De dieren hebben zich allemaal teruggetrokken in hun holen en de vogels zitten dicht tegen elkaar aangedrukt in de struiken. Paulus, die de hele dag druk in de weer is geweest met de verzorging van een paar zieke vogels, is nu op weg naar zijn boom. Het was de hele dag al moeilijk geweest om de weg te vinden, maar nu het behalve mistig ook nog donker geworden is, kan je absoluut niet meer zien waar je loopt. Oh, ja, mijn eigen boom kan ik haast niet meer terugvinden. En ik verlang nou toch wel erg naar huis, hè. Oh, ja, een lekker vuurtje aanmaken en een pijpje opsteken. Oeh, oh, Wat is het overal koud en nat. Eh, en glimmerig ook. Ik ben al een paar keer uitgeglimmerd. Au, eh, dan gebeurde het weer. Met mijn neus Paul tegen de boom. Het is maar wat moois. Straks verdwaal ik nog in mijn eigen bos. Poes, daar stoot ik meteen tenen. Waartegen? Tegen een boomwortel. Oh, oh, wacht dus Die boomwortel ken ik. Daar ben ik al meer tegenaan gewandeld. Dan kan ik nooit ver van mijn eigen boom af zijn. Nou, even goed nadenken hoor. Hier is die boomwortel. Uh, daar staat een boom en daar staat een boom. En dan moet mijn boom in die richting zijn. Dat is niet zo ver. Dat laatste eentje, zal ik maar even hardlopen. Dan ben ik er gauw hoor. Dan gaat ie hoor. Kom oh, ho. Goed meneer, die wat, wat was dat? Wat was dat voor een verschrikkelijk geluid? Ik sta gewoon te trillen op mijn kwaaltermijntjes. Oh, nee, oh, heb je het alweer. Wat ontzettend griezelig. Ik durf hier niet te blijven bestaan, hè. Ik wil naar mijn boom vooruit, Paulus, redden, wat je kan. En dan gebeurt er weer iets ergs. Juist als Paulus weg wil stormen de duisternis in, loopt hij pardoes tegen iets op. Van schrik laat hij zich plat achterover vallen. Pijn heeft hij gelukkig niet, want het iets was zacht. Maar ook van zachte ietsen kan je heel erg schrikken. Bovendien klinkt er nu ook een zware stem uit het donker. O, oh, schimmel, wacht eens even. Want er is iemand tegen mijn linkerschoen aangelopen. Dat zal wel een konijntje geweest zijn. Het is jammer dat je hier geen hand voor ogen kunt zien. Waar zijn mijn Lucifer? Ik zal eens even een lichtje maken. Nee, maar. Dat is ook wel heel toevallig. Dat was een kabouter. Kijk, Schimmel, daar zit hij. Ja, daar zit Paulus. En hij kijkt met grote schrikogen naar omhoog... naar een vriendelijk oude mannengezicht... met een prachtige witte baard... en een raar soort hoed op het hoofd. Maar heel even kan Paulus dat gezicht bekijken... dan gaat de lucifer alweer uit. Zijn hartje hamert... want hij heeft meteen begrepen dat dit een mens was. Maar niet het soort mens waarvoor een kabouter bang hoeft te zijn... Hij loopt dan ook niet weg, maar wacht rustig tot er een tweede lucifer wordt afgestreken... en van die gelegenheid maakt hij gebruik om zoveel mogelijk tegelijk te bekijken. Dan ziet hij een rode mantel en een glinsterende gouden staf... en op de rare grote hoed flonkere edelstenen. Maar wat Paulus het meest treft, zijn een paar vriendelijke ogen die hem doordringend aankijken. Je bent toch niet bang voor mij, kabouter? Nee, nee, toch niet... U bent heel mooi. En u ziet er niet gevaarlijk uit. Oh, oh, hola. Dat dooft de lucifer weer. We kunnen in het donker verder praten. Wie ben jij, mannetje? I ik ben Paulus de Boskebouwter, om u te dienen. Zo, zo, daar heb ik wel eens over gehoord. Jij bent dus die Paulus. Ik vind het leuk om je te ontmoeten. Ja, ik ook. Ik vind het reuze leuk. Alleen, uh, uh, uh, wie bent u, als ik vragen mag? Ik ben Sint-Nicolaas. Nee, maar Sint-Nicolaas bent u er nou al, al? Ik dacht dat u pas veel later zou komen. Meestal doe ik dat ook, Paulus. Maar er was dit jaar zoveel te doen dat ik maar wat eerder uit Spanje ben vertrokken. Hallo! Ik schrik me de Mark. Sint-Nicolaas, waarom doet u dat toch? Dat verschrikkelijke geluid. Dat doe ik toch niet, Paulus. Dat doet mijn trouwe schimmel. Hij is vanavond wat zenuwachtig. Want we zijn verdwaald in dit bos. Bent u, bent u verdwaald? Nee, maar dat is me ook wat. Zal ik u dan de goede weg wijzen? Als dat mogelijk is, heel graag. We hebben de hele dag al gereden... en ik ben koud geworden in die nare mist. Is er hier niet ergens een huis in de buurt... waar ik een beetje zou kunnen uitrusten bij een lekker vuurtje? Oh, sint Nicolaas, dat spijt me al nou heel erg. Maar huizen zijn er hier nergens... U zou natuurlijk wel wel even mee kunnen gaan naar mijn boom, hè? Ik was juist van plan om een lekker vuurtje aan te gaan maken. Dat is een uitstekend idee, Paulus. Wij gaan met je mee. Maar uh, uh, dan moet u wel vragen of dat, dat Schimmel niet meer zo hard wil proesten, want daar kan ik niet tegen, hoor. Dat komt in op. Schimmel zal zijn mond wel houden. Wijs jij de weg maar. Dan pakt Paulus Sint-Nicolaas bij een slip van zijn mantel en gaat hem voor naar zijn boom. Ze moeten voorzichtig lopen vanwege de duisternis... en nog blijft de Sint een paar maal met zijn baard in de takken haken. De meter moet hij zelfs afzetten, want die is zo hoog... dat je er echt niet mee door een donker bos kunt wandelen. Als ze bij de kabouterboom aankomen... geeft Paulus een voorzichtig rukje aan de mantel. Ja, we, we zijn er, Sint Nicolaas. Maar wat ik zeg, wou, moet dat grote beschimmelde beest ook mee naar binnen? De schimmel? Nee, die kan wel buiten blijven staan... Ik denk trouwens niet dat er hier binnen plaats genoeg zou zijn. Het is al zeer de vraag of ik er wel in kan. Wacht, ik zal het leidsel van Schimmel aan een tak binden. Ja, en ik ga even mijn lantaarntje pakken om, om u bij te lichten hoor. Oh, oh een beetje, ja, hè? Kijk, hier, hier heb ik het open. Nou, nou zult u wel op uw knieën moeten gaan liggen, want mijn deurtje is erg laag. En wel wat nou, wow. Ja, het spijt me, reuze. Maar ik heb nooit kunnen denken dat u nog eens op bezoek zou komen. Ik geloof nooit dat u erdoor kunt. Och, ik ben al door zoveel nauwe schoorstenen gekropen. Met een beetje wrikken zal het best gaan. Ik help wel nu eens, Sint-Nicolaas. Daar, daar, daar gaat hij, hoor. V voorzichtig aan. Maar zo, zo nog, nog, nog eventjes volhouden. Lukt het. Joepie. Hoera. Het gaat. En nou zit Sint-Nicolaas in de boom van Paulus. Het boskaboutertje holt bedrijven geen en weer. Zijn stoeltjes zijn allemaal te klein en te zwak voor zo'n groot mens. En je kunt een heilige ook niet vragen op een tafelplaats te nemen. Maar met een paar kussens weet Sint-Nicolaas zich aardig te behelpen. En nu zit hij dus gewoon op de grond voor het haartje van Paulus. Waarin Paulus haastig het vuurtje aansteekt. Hij heeft een kleur van opwinding en wil wel alles tegelijk doen om het zo'n gast naar de zin te maken. Ja! Ja, want het is een hele eer voor een eenvoudige bosgebouwter als ik ben Sint Nicolaas op bezoek in mijn Hoe Vind je zoiets? Oh, dat zou ik helemaal vergeten U zult natuurlijk wel honger hebben na zo'n lange reis Hier zijn beukenootjes en gekookte paddenstoeltjes. En hier heb ik nog een gebakken biefstukzwammetje voor u En een paar sneetjes eekhoornbrood ja, ja, dat is alles wat ik in huis heb Denkt u dat het genoeg is? Ja, zeker Paulus het is allemaal even lekker, wat je me voorzet. Mm, ik geloof niet dat ik ooit zo heerlijk gesmuld heb. Mooi zo. En uh, houdt u van bosbessen sap? Ik wel, Paulus. Nou, dan moet u dit eens proeven. Hè. Dat is hele beste, al zeg ik het zelf. Mm, inderdaad. Prima, bosbessen sap. Kabouters weten wel wat lekker is. Oh, ja, dat weten we wel. Maar... Rieke, help, dat is waar ook. Dat grote ploesbeest, daarbuiten, dat wil vast ook wel wat eten. Wat vindt hij lekker? Alleen maar schimmel? <laughs> nee, Paulus, het is wel een schimmel, maar schimmel eten doet hij nooit. Maar waarom heet hij nou schimmel? Omdat hij wit is. Een wit paard heet altijd een schimmel. Oh, dus het is een paard. ja. Dan moet u het maar, maar niet kwalijk nemen, maar ik had nog nooit een paard gezien. En dan met die mist en die duisternis. Houdt die van wortels, denkt u? Daar is een paard dol op, Paulus. Nou, die heb ik dan wel voor hem. Kijk, een hele arm vol. Uh, bijt hij niet? Wees maar niet bang. Schimmel bijt nooit. Ondanks die verzekering klopt het hartje van Paulus hevig... als hij naar buiten stapt om de schimmel wortels te brengen. Gelukkig begint het beest niet weer zo eng te proesten... Paulus legt de wortels haastig op de grond voor de paardenneus. Schimmel laat een dankbaar gesnuip horen en Paulus wipt weer gauw naar binnen. Hup, hup, hup, ziezo, dat is de mens achter de rug. Hij is wel heel erg groot, hè? Maar, uh, Sint-Nicolaas, mag ik jou nou ook wat vragen? Hup, hup, hup, hup, hup, hup.